Mark Hokker met het NOS Journaal. Nederland gaat samen met acht andere Europese landen samenwerken bij de planning en aanleg van windmolens op zee. Ook gaan ze andere technologieën onderzoeken om duurzame energie op te wekken op de Noordzee. Minister Kamp van Economische Zaken is de initiatiefnemer van de samenwerking. In de toekomst zal de hele Noordzee bedekt zijn met windmolens, voorspelt hij. De samenwerking is volgens Kamp een doorbraak en kan leiden tot een Europees energiebeleid. Groot-Brittannië maakt geen deel uit van de samenwerkende landen. Bij aanvallen op een militaire basis en twee wapenwinkels in Kazachstan zijn zeker tien doden gevallen. Het zijn drie burgers, drie militairen en vier aanslagplegers. Zeven aanvallers werden opgepakt, een onbekend aantal wisten ontkomen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken in Kazachstan werd de aanval uitgevoerd door aanhangers van radicale, niet-traditionele religieuze bewegingen. Die omschrijving gebruikt de regering vaak om moslim-extremisten aan te duiden. Nederland en Marokko hebben alsnog een akkoord bereikt over het doorbetalen van uitkeringen aan mensen in Marokko. In september lagen er al afspraken over een verlaging van de uitkeringen. Maar dat ging niet door nadat Marokko als extra eis had gesteld dat ook de westelijke Sahara erin moest mee worden, worden meegenomen. In het nu gesloten akkoord staat dat Marokkanen in de westelijke Sahara geen beroep kunnen doen op de uitkering. In Australië is een vrouw van 60 overleden nadat ze was aangevallen door een haai. Het is het tweede dodelijke incident met een haai in nog geen week tijd in het land. De vrouw was met een man aan het duiken bij Perth in het zuidwesten van Australië. Volgens ooggetuigen was het beest langer dan 5,5 meter. Het weer in het zuiden kans op stevige onweersbuien, mogelijk met veel water in korte tijd. In de rest van het land opklaringen. Morgen wordt het opnieuw zomers warm met maxima tussen 24 en 27 graden. In de middag overal kans op onweersbuien, mogelijk met hagel en lokaal ook wateroverlast. Dit was het. M zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio.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 Programma van peacefulradio.eu. We'll